She act now. The time starts to Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het aantal overvallen in Nederland daalt. In de eerste helft van dit jaar waren er 6% minder overvallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt volgens de raad van korpschefs uit cijfers van de 25 politiekorpsen. Bij 10 politiekorpsen was er een daling te zien, vooral in Brabant-Zuidoost. En in de politieregio IJsseland ging het minder goed, daar was juist een stijging te zien. De politie zegt dat er flink is geïnvesteerd om overvallen tegen te gaan. En ook worden daders vaker op heterdaad betrapt omdat mensen sneller de politie bellen. De autoriteiten in Rusland hebben nog steeds de grootste moeite om de bosbranden in het land onder controle te krijgen. Er woeden bijna 600 bosbranden, vooral in het Europese deel van Rusland. Het dodental staat op 50. Het leger brengt raketten en artillerie naar veilige plaatsen om te voorkomen dat er net als vorige week veel materieel in vlammen opgaat. Premier Poetin heeft beloofd dat gedupeerden 50.000 euro krijgen om hun huis te herbouwen. De kiescommissie in Kenia heeft de wijziging van de grondwet officieel goedgekeurd. Ruim twee derde van de kiezers heeft ja gezegd tegen de nieuwe wet die onder meer de macht van de president inperkt. President Kibaki is zelf een groot voorstander van de wetswijziging waarover al jaren werd gesproken. Voetbalclub AZ heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. In Zweden werd het tegen IFK Gothenburg met 1-0 verloren. Maar dat was genoeg na de 2-0-overwinning van vorige week. De loting voor de laatste voorronde is morgen. Mogelijk mag dan ook FC Utrecht meeloten. Dat speelt op dit moment in Zwitserland tegen FC Luzern. De eerste wedstrijd eindigde in 1-0 voor de Utrechters. Dan het weer. Opklaringen, lokaal kans op mist. Koelt af naar 8 graden in het oosten tot 12 aan zee. Morgen zonnig en overal droogt wordt 21 tot 24 graden. Dit weekend weer enkele buien. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Alternative FM. A song for the deaf. That is for you. WANT the High Desert Wonder Valley favorite radio station. It's been a good night. Dave catching here. Not saying good night. Just saying. En zodoende sluit Queens of the Stone is een platasong song voor de def. Uh, ze maken een nieuw album. Dit is hun meest succesvolle album tot nu toe. En ze gaan een spectaculair album maken de opvolger van Era Vilgaris. Komt uit in 2011. Uh, ze gaan nieuwe nummers spelen. Dat doen ze op Lowlands. Het is gewoon een fantastische live band. Zo soloen ze. Ze doen alles om het publiek te bespelen. Het is gewoon heerlijk om naar te luisteren. Om een indruk te geven wat ze doen live. Dan moet je maar even gewoon luisteren. Bijvoorbeeld dit. covered radio You know her life was saved by rock and roll En zodoende maakt de zanger van Pearl Jam, Eddie verder laatst bekend dat ze een laatste optreden hebben gehad. Vrees niet, niet hun allerlaatste, maar gewoon hun laatste voor deze tour. Welkom bij het tweede uur van Alternative FM. Ja, inderdaad. We gaan natuurlijk zo dadelijk nog een derde nummer horen van Fabiana Dammers. En we gaan het natuurlijk ook hebben over haar toernee. Want uh, ze gaat op uh, toernee en dat doet ze niet uh, helemaal alleen of wel alleen. Uh, uh, Fa Fabiana, doe je dat nou alleen, dat uh, toernee? Of uh, ga je met een aantal... Uh, want ik loop wijd en uh, verbreid uh, te verkondigen dat je onder andere met de Cosmic Carnaval op toernee gaat. Uh, ja, klopt. Dat uh, klopt, hè? Ja. Uh, <laughs> ja. Uh, nou, het is zo. Um, de theatertour die is met. Uh, met uh, die is zeg maar vanuit de Grote Prijs samen met mijn theaterboeken mm -hmm. opgezet. Ja. Yeah. En dat is samen met de Cosmic Carnaval en uh, Evje en Lee Mason. Die dus yeah. doen met z'n vieren. Dus yeah. het hele avondprogramma. En dan door heel Nederland. En. Um, maar ik doe ook nog via die boeken gewoon zelf theatershows. Die zijn dan wat langer, omdat ik dan natuurlijk alleen speel. Ja. Yeah. En ja, dat verschilt. Met band doe ik er. Uh, als het lang is doe ik het met band en als het kort is dan met een bassist of zo of alleen, een beetje ja. afhankelijk van uh, situatie. Ja, oké okay. dus dan heb je in ieder geval de volledige regie uh, van wat je dus doet op zo'n avond uh, Ja, dat uh, hou ik sowieso altijd zelf wel, ja uh -huh. Oké okay. uh, Menno, gaan wij uh, nu, of gaan wij eerst nog even een stuk oh, we gaan eerst een uh, stukje van Gangster draaien wat hoor ik nou, wat hoor ik nou geweldig ja, ik weet even niet welke... Get kenten. your guns out! Oh, get your bent u binnen, dames en heren. Gangster! Get your guns out! Natuurlijk nog steeds het projectje van Daan van Putten uit... Uh die wij uh, hebben ontmoet, zeg ja. maar, op de, ja, de Rock oh, Awards. Ja, precies. En uh, dat kan ik in ieder geval over vertellen. Uh, de website is under construction. En dat wil dus zeggen dat er wat aan de hand is. Maar dat heeft hij al uh, zondag, op een zondagmiddag uh, bij mij uitgelegd. Uh, er zijn een aantal muzikanten weg. En er zijn er ook weer een aantal voor in de plaats gekomen. Ik geloof dat er één of twee sowieso al er weer bij zijn gekomen. En hij zegt, het kan allemaal nog veel vetter. Dus uh, ik ben benieuwd wat hij, uh, wat hij gaat doen. Maar Daan Kennen is hier nooit uitge, nee, uitge man, hij nooit uitgeclust met gaat, zijn muziek. Nee, nee, het is echt iemand die heel creatief, uh, een creatief baasje is het in ieder geval. Dat, dat, dat sowieso. Maar, maar we is, zullen zijn muziek uh, zeker gaan draaien hier bij CFM Zandvoort. Die we ook gaan doen. Jij kent, ja? jij kent ze ook, hè, die ja. van Gangster of? Tuurlijk, ja, het is allemaal uh, poppopleiding. en Daan, ja, die ken ik uh, natuurlijk vanuit Aemuiden, dus Aemuiden uh, Rock City, weet je wel. Aemuiden Rock City, dus, uh, je weet. Je paar, uh, <laughs> ja. Nou, over Rock City gesproken, dames en heren. Uh, ik tel al uh, 16 nummers die zij heeft gespeeld en dat is toevallig. 16 is het volgende nummer, fabian de Dammers, hier op ZFM bij Alternative FM. break. We hebben altijd al een interview door jullie willen hebben. <laughs> you are ja, De wc's zijn hier heel erg schoon. We cook with fire live in ons studio. Superstar. Bus Base, Bus on the Bay. Ik vind het wel leuk. Ik ben er niet bij geweest, Menno, maar het moet gewoon een hele bijzondere avond geweest zijn. 17 juni waren ze hier en tegelijkertijd was het ook de mijlpaal voor dit programma. Het was meteen ook het laatste live optreden wat we hadden. Maar daar hebben we toevallig lekker vanavond verandering in gebracht, toch? Daarom draait dit nummer ook als een soort van protestje. Stil protestje. Stil protestje. Knik, knik, Ja, want we hebben even goed nog gewoon live muziek. Het is iemand op een gitaar. Het is niet zomaar iemand. Het is iemand die al haar sporen heeft verdiend in de muziek. En dat is Fabiana Dams. Voor de tweede keer, uh, dan uh, gaat het al heel vrij snel. Maar ja, je bent in goed gezelschap. Double Crust was ook al twee keer hier geweest. Dus uh, schiet op, in ieder geval. Ja, ik dacht, hij had me gebeld en, uh, over die tour. Ja, dus daar oh, ja, ja, nee. gaan we het nog, zo, uh, nog even over hebben, in ieder geval. Uh, nou ja, uh, we hebben nog uh, tijd over voor uh, nog een nummer. Oké, okay, ja, ik weet eigenlijk nog niet welk nummer dat gaat worden. Nee? <laughs> nee. Dan weet, je wat, dan, dan weet ik wel wat. Dan maar gaan we gewoon nog niet. een nummer spelen. Ja, gewoon. doe dat maar. Doe ja? maar nog even één nummer. Nog één nummer dan? Na welk het wordt. Oké, okay, en dan gaan we na dat nummer gaan we nog even praten over je theaterplannen uh, en zo. Ja. En hier, bij Alternative FM, voordat Fabianne Dammers gaat zingen. En haar nummer heeft gekozen. Een grauwe oude van de Foo Fighters Everlong hier op je radio. Zet hem hard, zet hem keihard. Kan hem harder zetten hoor, nog harder. Foo hier op je radio. En uh, nu Fabiane Dammers, het is zover. Ze gaat weer live spelen, ze gaat weer knallen. Uh, maar ze gaat eerst iets uitleggen over wat ga je nou doen met blind? Nou, ik heb een uh, Italiaanse versie gemaakt. Ja? Ja. <laughs> en uh, waarom? Ja, omdat ik het een uh, mooie taal vind en uh, omdat ik zelf half Italiaans ben natuurlijk. En ik wilde er iets meer mee gaan doen. En ik dacht, nou, dat vond ik wel een leuk begin. En die uh, komt ook op mijn album. Dus dat is misschien wel leuk. Als bonus track. Maar Blinded, waar, waar blinded gaat over helpen en herinneren, Heb je de vorige keer ook uitgelegd? Uh, het gaat, uh, ja, letterlijk uh, over de verblindingen. Uh, uh, dus het eigenlijk willen leven in een soort van uh, illusie of zo. Die je zelf creëert. Omdat het, weet je wel, een soort van situatie... die eigenlijk niet helemaal mesh met wat je wil. Maar tegelijkertijd, dan, uh, dan wil je erin blijven of zo... En dat gaat in het Italiaans gezongen worden? Ja. Kan je me in het Italiaans ook aankomen, of niet? Al moet dat. <laughs> al nou, dan gaan we het gewoon volledig uithalen. Ja, de stage is al yours. Dames en oh, heren, Fabiane ja, Dammers met ja. Blinded in het uh, Italiaans. Ja, Lascia me lose. Wat zij zegt. Fabiane Dammers, hier op je radio. En ik verstond er geen klap van. En ik vond het toch nog goede muziek. Wauw, gaaf. Dat is ook een hele mooie taal volgens mij. Komt het er nog uh, mooier uit, denk ik. In het Italiaans dan in het Engels, denk ik. Maar dat is mijn uh, gevoel daarbij. Ja. Nee? Yeah. Ja, we horen een uh, stukje van Ennio Morricone eronder. Dat vind ik wel ja. leuk. Ja, ja gewoon uh, heel erg uh, mooi. Uh, hoe ben je er naartoe gekomen om dit uh, zo... Ja, je zei het al. Hè? Uh, Italiaans is natuurlijk... Uh, een deel van je? Ja, zeg maar, ja. Ja. Uh, uh, nou, gewoon... Uh, ja, het is iets... Een, een taal die ik altijd al mooi heb gevonden. En als kind al... Uh, ja. Al sprak en hoorde. En uh, uh, ik heb altijd iets ermee willen doen. En het is een muzikaal een hele mooie taal. Het zingt ja. heel mooi. En het, het, het, ja, het is gewoon een hele muzikale taal. Je kan je heel mooi erin uiten en zo. Hmm. En, uh, en vergeleken met Nederlands is er sowieso een mooiere taal. Ja, ja. Die vergelijking naar Nederlands kan ook uh, zijn charmes hebben, maar... Ja, het zingt lekker en ik vind de taal mooi en ik voel me erin thuis. En ja, het past wel een beetje bij hem ofzo. Want dan mag je, je hebt het niet aangekondigd in het Italiaans. Maar ik wil niet helder zijn hoor. Maar kan je wel even, gewoon even afkondigen dan? Oké. Questa era la canzone, Lasje me ilusa. Dit was het liedje. Gaat. Laat me in de verblinding, zeg maar. Ga je dit ook in het theater doen? Uh, ja, wel. Ik heb het al gedaan in het theater. Uh -huh. En dat, dat was wel grappig. Want uh, heel veel mensen die kwamen daarna naar me toe en, om over dat liedje te praten. En ze zeggen, ja, dat liedje. Ja, die ene. En niet eens over mijn andere liedjes. En ik dacht, nou, dat vond ik eerst niet top. Maar later dacht ik, oh, nou ja, dat is wel uh, in ieder geval goed ontvangen. En dat ik wel meer in Italiaans kon gaan doen. Ja. Uh, is dat ook nou waarom je dit gaat doen? theater. Uh, de interactie met je publiek? Uh, ja. Het is... Uh, ik hou van alles eigenlijk. Ik wil niet alleen maar theater doen. Mm. Ik vind het leuk om afwisseling te hebben. Weet je wel, net zo lief een festival of een poppodium. Mm -hmm. um, maar theaters, um, die, ja, je kan gewoon echt heel goed luisterliedjes neerzetten. Omdat uh, het publiek komt er ook voor komt, om te luisteren. Het geluid is super mooi, vaak in theaters. Je kan echt, als je, het is bijna eng gewoon. Ik heb altijd gehad ik uh, was in, het, uh, in, uh, in Eindhoven. Nou, ik kon echt gewoon... Ik kon echt alles horen. Dat was gewoon bijna eng. Maar het was heel mooi. Want het liedje komt echt tot zijn recht. En de mensen luisteren ook. En uh -huh. uh, het is toch een ander soort publiek dan popo. Ja, ja je zit ook. En natuurlijk, in, uh, je hebt geen bar. Daar in de zaal is dan pauze of zo. Dus het is toch een hele andere sfeer. En het is ideaal voor luisterliedjes. Ja, omdat jij uh, ook luisterliedjes brengt. Ja, want nou, dat vind ook, ik ja. wel. Dus uh, ik heb uh, nu uh, twee keer iets gezien. En gehoord. Het uh, patronaat uh, was naar mijn idee, uh, toen je in het voorprogramma van Elske de Wal stond, uh, toch wel de meeste uh, tot een verbeelding spreken. Iedereen hield gewoon om het op zijn platte hond te zetten, zijn kopdicht gewoon. Ja, dat was wel, uh, wel heel opvallend. opvallend. Ja, want ja. in het voorprogramma word je meestal gewoon, uh, dan interesseert niemand uh, zich voor je, weet je wel. <laughs> ze komen ja. voor het hoofdprogramma, dus ze komen om in te drinken als jij speelt. En dat was ook vaak mijn ervaring, maar uh, uh, dat was wel echt heel tof. Maar ja, misschien ook omdat het programma een beetje aansluit op mij, weet je wel. Ik heb mm. ook bij Sabine Stark gespeeld, een gek gekke artiest, maar totaal andere muziek. En uh, als je daar in het volprogramma van speelt, in je eentje, ja. dan uh, is het toch even anders dan, uh, dan in een soort gelijk genre. Ja, ik snap het. Ja, ik snap het. We gaan zo even verder met je praten. Time has come to make things right. Discovered radio. You know, her life was saved by rock and roll. guest in the house. Hello, everybody. This is our time. Play it fucking loud! Finally, there's an alternative. I just met a young boy in a roundabout town. He called us a cab to drive us up north. Going so big with a smell I can't believe so good And so I bought myself a gun, gotta shoot down the sun to give a him before I go Moving on Hier komen, want uh, ja, dit is fantastisch. Ik, ik speel ook een beetje te langzaam, maar ja, dan kun je niet al vanwege sneller gaan. Dus. En er zijn er altijd weer pretletters die meteen gaan zitten bellen tijdens het nummer. Dat uh, die heb ik gelijk meteen van de horen van de haak afgehaald. Want andersom, om, te, uh, om te zeggen dat het uh, goed was. Uh, Tuurlijk, denk ik het ook. Uh, even voor de mensen thuis: uh, 8 augustus op de Sunday Sessions in Amsterdam te zien en te horen natuurlijk dinsdag 17 augustus tijdens het uitfestival in Utrecht. En dan eventjes. Theatertoer, nou, dat is voorlopig nog niet aan de orde. Dus uh, laat ik het dan nog maar even houden op uh, Roosendaal. Festival start culturele seizoen. Daar staat Fabian en dan ook. En op 11 september Almere in de Cultuurnacht. Nou, ik heb En vergeet niet, uh, morgen skate... Uh, uh, hoe heet het? Uh, skatefestival. Zandpoortse Feestweek. Uh, twee ja, uur. Ja, het is, het is bij de skatebaan. En om twee uur speel ik Waar, waar, waar is de skatebaan precies? Uh, Volgens mij bij het station, als ik me niet vergis. Bo me dat, het dat is dan. een in uit de buurt, maar ik ben op de fiets. Dus dat, dat gaat wel goed komen, denk ik. En dat, nou, dankjewel voor uh, alweer een komst uh, naar onze studio. We zullen er nog, uh, in ieder geval in de uh, programma's uh, die erop volgen bij CFM... nog wel even aandacht aan besteden aan die theatertournee. En uh, natuurlijk ook uh, de, de, de kleine optredentjes natuurlijk. Ja, mensen kunnen natuurlijk ook altijd even googlen weer, hè. En dan... Ja. Uh, ja, als je een Facebook heeft, even toevoegen. En dan staan al mijn gigs daarop. En op ja. MySpace, myspace.com.